5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Sneeuw veroorzaakt overlast op Schiphol. Vermist een meisje uit Bijlen terecht. En Ajax wint voetbalklassieker.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 De Ketelbrug in Flevoland is voor alle verkeer gesloten wegens werkzaamheden. Het was de bedoeling om het werk vannacht uit te voeren, maar dat is door Rijkswaterstaat naar voren gehaald. Wegwerkers willen de sneeuw voor zijn. Tot zes uur, dus tot over een uurtje, is de A6 nu in beide richtingen dicht. Verkeer tussen Lelystad en Emmeloord moet zo lang omrijden.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 Het meisje was voor het laatst gezien in de trein van Zwolle naar Utrecht. Vrijdag stuurde de politie een opsporingsbericht rond. Na het opsporingsbericht over haar vermissing kreeg de politie tientallen tips binnen. De politie zegt dat het meisje na onderzoek van de Utrechtse recherche is gevonden. Wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld en waarom het meisje was weggelopen wordt volgens de politie nog onderzocht.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 De acht werden sinds woensdag gegijzeld gehouden... op het gasveld van oliemaatschappij BP. Na hun ontsnappingspoging bereikten ze na nou ongeveer 50 kilometer... een plek waar medische zorg aanwezig was. De mannen waren ernstig uitgeput en uitgedroogd... en zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Bericht over de ontsnakking komt van een Noorse krant. Een van de acht mannen was een Noor van 57... en hij heeft een sms'je naar zijn familie gestuurd. De Marxistische rebellenbeweging FARC heeft het eenzijdig Staakt het Vuren beëindigd. Het werd twee maanden geleden ingesteld. aan het begin van de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering op Cuba. Dat het Staakt het Vuren vandaag zou aflopen, was van tevoren vastgesteld. Een woordvoerder in Havana zegt dat met pijn in het hart de wapens weer worden opgepakt. De FARC hoopt dat de regering zou instemmen met een tweezijdig bestand. maar de regering was daar niet toe bereid.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 Barack Obama begint vandaag officieel als zijn tweede termijn... als president van de Verenigde Staten. Aan het einde van de ochtend, lokale Amerikaanse tijd... zal hij in een kleine bijeenkomst in het Witte Huis... door opperrechter John Roberts worden beëdigd. Vicepresident Joe Biden heeft zijn etal uitgesproken. In de eredivisie heeft Ajax dit weekend goede zaken gedaan. De Amsterdammers wonnen de klassieker tegen Feyenoord met 3-0. En door puntverlies van de top 2... is de ploeg koploper FC Twente nu tot op één punt genaderd. In de arena zette de ploeg van trainer Frank de Boer Feyenoord eenvoudig opzij. Via twee doelpunten van Fischer was het na 45 minuten al 2-0. Eriksen maakte er in de 62 e minuut 3-0 van. Feyenoorder Immers miste twee minuten later een penalty. Andere wedstrijden vandaag Groningen-Utrecht 0-2. Willem II aan door Den Haag werd 1-1. En De wedstrijd Roda-JC-NEC is om half vijf begonnen. Dan het weer. Vanavond en vannacht krijgt ook het noorden met de sneeuw te maken. Dan morgen dan sneeuwt het in het noorden nog lang door en blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat sneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt. Aan de B-verkeersinformatie. In Limburg en het oosten van Noord-Brabant kan het plaatselijk glad zijn door ijzel. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw of bevriezing. In de Randstad, het midden en het zuiden van het land rijdt het verkeer op veel snelwegen langzaam. Er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden 5 kilometer. De A4, draagrichting richting Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Tussen Leidschendam en Hoogmaden staat 6 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de A6 Emmerloord-Ladystad is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden. Die duren nog tot 6 uur. Omrijden kan via Zwolle over de A28.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 Zeven minuten over vijf uur en terug bij langs de lijn het laatste uur. En ook de laatste wedstrijd van deze competitieronde in Limburg. Roda JC tegen NEC. Frank Wielaert. 38 minuten onderweg. 1-0 voor Roda. Ik denk dat NEC 70% balbezit heeft. Maar op het spekgladde veld is het bijzonder lastig voetballen. Eén kans heeft NEC zich weten te creëren. Dat is 30 seconden geleden gebeurd. Rex kon inschieten. Hij kreeg een vrije schietkans... maar hij mikte de bal naast de goal van Courtois. dat betekent dat Roda comfortabel achterover kan blijven leunen... met die 1-0 voorsprong. En over slechte velden gesproken... Willem 2 tegen Ado in Tilburg op een nauwelijks bespeelbaar veld. Het werd uiteindelijk 1-1 bij de rust op 0-1... door een goal van Kevin Jansen. Het werd uiteindelijk 1-1 door een goal van aanvoerder Hans Mulder. 1-1, wie zou er het meest tevreden over zijn? Eerst maar eens even Willem 2 speler Hans Mulder... of het een verdiend gelijkspel was... Ja, en uh, ik denk als we eerder scoren dat we nog uh, denk ik, meer tijd hebben om die, om, die, om die tweede te maken. Misschien wel uh, kunnen winnen, maar uh, helaas, hij viel iets te laat, denk ik. en uh, Daarna een beetje ongelukkig met, uh, met, uh, met de afwerking. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft, verklaar dat is? Tweede ballen. Ik denk uh, in, op zulke veld en uh, met dit weer is het uh, vechtvoetbal. In uh, de eerste helft uh, was Ado wat beter met, met de tweede bal en uh, de tweede helft waren wij... Uh, een stuk beter. dat maakt het verschil, hè? Eigenlijk, het karakter, het agressieve. Ja, ik denk dat het vandaag aangezien het veld en zo, dat het zeker een verschil heeft gemaakt. Als je dan Coutinho alles eruit ziet halen, dan ontstaat er een soort moedeloosheid, hè? Ja, precies. De eerste helft haalt hij een corner fantastisch eruit. En de tweede helft, ja, een compliment. kan niet anders. Hadden jullie het gevoel in de slotfase weer, ja, nu kan er meer nu verdienen we eigenlijk gewoon die drie punten? Ja, voor mijn gevoel wel. Ik denk uh, voor iedereen. Uh, als je ziet uh, wat Ado creëerde, helemaal niks eigenlijk. En uh, we zetten ze gelijk onder drukken voor over elke bal. En uh, ja, wat ik net al zeg, uh, als de afwerking goed is, dan, uh, dan sta je hier met drie punten. Maar helaas. Ja. Er zijn een paar dingen waar veel over wordt gesproken. Ten eerste de omstandigheden. Jij zegt al, ja, dit, dit roept vechtvoetbal op. Hoe was dat eigenlijk? Want ja, stabiliteit zoeken, volgens mij, dat is een beetje het code wordt. Ja, ja, precies. Het was ook een beetje, een beetje wennen aan het begin. De bal glijdt natuurlijk alle kanten op. het uh, waren niet de ideale omstandigheden, maar goed. Uh, Ado had er ook last van en wij ook, dus uh, prima zo. Heb je liever niet gespeeld? Nee, ik, uh, ik wil altijd spelen. En, uh, hier hou ik wel van, hoor. Van, uh, van het glijden en, uh, en het wegvoetbal. Dat, dat past meer bij mij. Waar nu over wordt gediscussieerd na afloop... en daar ben jij onderdeel van de discussie, is Sherry uh, en jij... Was het een elleboog of niet? Ja, nee, het was, uh, ik ben totaal niet zo uh, met de uh, opzet. Ik, ik maakte me breed en uh, hij kwam met zijn gezicht, zeg maar, uh, hij bukte. En ik kwam echt, oh, oh, ja, ik voelde het wel. Ik, ik, ik bied me ook gelijk mijn excuses aan, het was totaal niet bedoeld. Ik zag hem niet aankomen en uh, hij bukte en ik kwam wat ongelukkig tegen, zich, tegen zijn gezicht aan. Niks, uh... Niks bedoeld, of waar dan ook. Ik zag hem helemaal niet. Want bij ADO zeggen ze nu, ja, die Mulder had er niet meer mogen staan. En hadden ze ook niet kunnen scoren. Ja, nou goed. Ja, als we zo gaan praten, ja. Nee. Ik, het was niet bewust en uh, nee, totaal niet uh, mijn intentie om hem te raken. We gaan het hebben over wielrennen, want er was wereldbekerwedstrijd eh, veldrijden. Bij de vrouwen Marianne Vos won op overtuigende wijze die laatste wereldbekerwedstrijd. Het was glad, besneeuwd, u kunt er zich me voorstellen, een hoge rijden. En ze zo bleef, zoals zo vaak ook weer, teamgenoot Sanne van Pasen ruim voor. Gio na afloop met de verkleumde winnares. Marianne, we gaan bij de verwarming staan, want dat heb je wel nodig na deze veldrit. Ja, nou, op de fiets uh, is het uh, nog net te doen, denk ik. Uh, al die mensen langs de kant, daar heb ik dan uh, meer medelijden mee. Maar uh, ja, je moet je wel warm zien te houden, uh, ook na de wedstrijd natuurlijk. Normaal vraag ik dat nooit aan een veldrijder, maar wat had je voor schuursel aan? Ik, nou ja, mijn gewone krossschoenen. Daaronder zaten boterhamzakjes. En daaronder, of nou ja, eerst mijn sokken, boterhamzakjes en koffiefilters. Om het warm te houden, ja, je moet iets verzinnen. Maar had je ook spikes of noppen? Ik had mijn noppen, maar die, graven, die groeven zich niet in. Nee, dus ik heb, het was een soort van, ja, glijden op het ijs. Ben je dan nou voorzichtig, extra voorzichtig met zo'n cross? Dat je denkt van ja, wacht eens even, over twee weken dat WK. Ik wil niet al te veel risico nemen. Nou ja, niet zozeer met het oog op het WK. Maar ik, ja, je bent altijd wel voorzichtig. Je wil het liefst niet vallen natuurlijk, maar... Uh... Ja, het, uh, het ongeluk zit op zo'n ijsvloer in een klein hoekje natuurlijk. En dan wordt het glibberen. En, nou ja, je, ziet, je zag zelfs een van de deelnemers, een Belgische, die ging gewoon op de kont van die helling af. Die dacht van, ik leg de fiets naast me neer en ik ga je naar beneden. Nou, ik ging ook bijna een keer op mijn kont. Niet omdat ik het uh, graag op mijn kont naar beneden wilde, maar ik uh, gleed gewoon bijna achterover. Je hebt gewoon helemaal geen, uh, geen grip op zo'n ijsvloer. En ja, op de fiets uh, met, met rubberbanden heb je dan nog enigszins grip. Maar zo snel je je voeten neerzet op de grond, dan uh, gleed je gewoon onderuit. Het is wel een raar seizoen geweest, hè? Een paar weken geleden reden jullie nog in lenteomstandigheden. Uh, in Rome, 15 graden zo'n beetje. En nu dan weer echt puur winter. Ja, maar ja, dat, dat is wel cyclocross natuurlijk. De verschillende omstandigheden. En daar uh, moet je op de juiste manier mee omgaan. De verschillende parcoursen en het verschillende weertypen. En ook bij het WK zal het waarschijnlijk weer anders zijn dan hier. Is het ook lastig om gezond te blijven met dit weer? Ja, die weersomschakelingen, dat is wel heel lastig. Ja, nu is het natuurlijk heel koud en zo snel je... Ik had gisteren nog een wedstrijd, vorige week drie. En uh, ja, daar moet je dan uh, je goed van kunnen herstellen. En ook proberen inderdaad uh, gezond te blijven. Nou, een verkoudheidje heb je zo te pakken. Ja, want je had wat wel een beetje last van een verkoudheidje, maar dat heeft niet doorgezet. Nee, ik heb er geen last van ook. Ik bedoel, uh, een beetje verkouden, ja, dat hoort erbij. En zolang ik uh, in ieder geval voldoende lucht heb, dan uh, is dat goed. En nu de focus op Louisville in Kentucky, het WK over twee weken. Ja, dan moet het gewoon weer gebeuren. Ja, nou, ik ga in ieder geval met vertrouwen naar Amerika en... Uh, ja, dat gaan we de, daar wel zien. De concurrentie vanuit Amerika is, is groot, maar ik ga zeker ervoor om het titel te verdedigen. Heb jij trouwens geslapen de afgelopen nachten of ben je ook opgestaan? He, nee, ik heb gewoon geslapen. Ik heb het nieuws natuurlijk wel gevolgd, maar uh, ik kan prima overdag het nieuws uh, ook volgen. En? Geschokt? Nou, niet echt geschokt. Uh... Het nieuws wat, uh, wat gebracht was is in mijn ogen niet echt nieuws. Uh, en uh, ja, er komen natuurlijk wel uh, verschillende verklaringen en bekentenissen nu naar buiten. Ook uh, daar ben ik niet echt door verrast of, uh, of geschokt. Maar ik denk dat het wel goed is dat dat nu naar buiten komt. En uh, ja, Het is te hopen dat... Uh, ja, dat, dat, uh, dat er nog wat volgt en dat het ervoor zorgt dat we gewoon uh, opnieuw kunnen beginnen. En dat, ja, dat we weer kunnen gaan opbouwen en vertrouwen kunnen gaan bouwen in de wielersport opnieuw. In de wielersport opnieuw, zijn zij dus Marianne Vos... de Amerikaanse Katie Compton, die was al zeker van de eindzeger... in het Wereldbekerklassement bij dat veldrijden. Zij ontbrak in Brabant, want dacht ik blijf lekker in de eigen landen. met dit weer. Met het oog op de WK begin februari in Louisville. Sanne van Paasen schoof daardoor op in de Wereldbekerstand... naar de tweede plaats in de eindrangschikking. Slotfase van de eerste helft in Kerknade. Rode SC tegen NEC, Frank Wielaert. laatste minuut officiële speeltijd loopt. Het is nog altijd 1-0 voor Rode SC dankzij die hele snelle goal van uh, na het uh, verkeerd wegstompen van de bal van Sinu. Uh, Al was hij blij dat hij de bal überhaupt had laten staan. Of hij er nog enige richting aan kon geven. Die richting was dus uh, uiteindelijk verkeerd. Sindsdien is NEC aan het voetballen geslagen. Heeft het geprobeerd kansen te creëren. En daar uh, is het een beetje bij gebleven. Twee kansen heeft het gehad. Een kopbal uit een hoekschop voor Van Eijden. En daarna nog een aardig schot van uh, Rex. En dat is het wel zo'n beetje. NEC voetbalt intussen wel aardig. is een beetje gewend aan die uh, spekgeladen ondergrond. Waar ze het op moeten gaan doen. Ook nog straks in die tweede helft. En Roda, ja dat doet wat Roda eigenlijk altijd doet. Zeker als ze op voorsprong staan. Rustig achteroverleunen als ze de bal veroveren. Naar voren schieten. Daar mag Malki het dan uit gaan zoeken met Hupperts die daarbij sluit. Nu ook de bal naar voren. geroeid door Kurto. Die dan bij de loge terechtkomt, De loge laat de bal maar lopen. Hoeft ook niet aan de bal te komen. Uiteindelijk wordt hij dan weer met dezelfde snelheid teruggebracht naar voren. Door NEC en Rex. Die daar probeert het u wel aan te gaan met Wielaard. Dat lukt op zich ook wel. Wielaard moet die bal dan nog binnen houden. Schiet hem dan uiteindelijk weer naar voren toe. Maar zo in de voeten bij Van der Velde En Van der Velde terug naar Kolwijk. Kolwijk probeert dan weer even de rust te houden. Voor goede aanname op de borst. Gaat richting de achterlijn. Draait weg van de goal. Moet ook weer even naar achteren. Omdat hij de bal niet ...voor kan geven. Terug naar Van der Velden. Terug naar voor. Voor. Eindelijk moet die paas dan een keer komen voor de goal. Koolwijk gaat het dan proberen. En dan zit de loge ertussen. Komt er nog een hoekschop voor NEC. In de absolute slotfase van de eerste helft. Nog een hoekschop voor de ploeg uit Nijmegen. De vorige hoekschop, dat was de eerste. Dit is de tweede. Daaruit was Van Eijden dus gevaarlijk. Van der Velden geeft nu wat anders aan. Dan bij die eerste hoekschop twee handen de lucht in. Tegelijkertijd is het Bas Nijhuis die even een brandje blust in het doelgebied. Daar komt de hoekschop van Van der Velden opnieuw richting de tweede paal. Indraaiend, ingekopt. En dan is het platje die net zijn voet niet tegen de bal aan krijgt. Een meter voor de goal. Daar blijft hij liggen en de bal gaat langs hem heen. En weer een kans voor NEC om de gelijkmaker te produceren. om zeep geholpen en daarna is het onmiddellijk rust. Zo fluit uh, Bas Nijhuis. En dat betekent dat Roda gaat rusten dankzij die hele snelle goal van Malki met een 1-0 voorspoel. Mm -hmm. My face, I hate him so much, it's gotta be love. <laughs> <laughs> Zij is klaar natuurlijk van de eigen bodem uit Den Haag. De Golden Earring met Long Blond Animal. De klassieker Ajax tegen Feyenoord. Eindigde vanmiddag in 3-0. Ajax doet goede zaken. Hij staat nu op één punt van koploper FC Twente. Tweemaal Fischer en één goal van De Jong. Die een uh, bal van uh, Eriksen nog net aanraakte. Hebben ze juist al de trainers gehoord. Nu eens even naar de man die vandaag twee doelpunten maakte. Victor Fischer. Gefeliciteerd. Weer een topwedstrijd en weer ben je beslissend. Dat is eigenlijk het belangrijkste om beslissend te zijn. Was, want het was eigenlijk geen goede wedstrijd van, van, van mezelf. Vond ik had eigenlijk matig gespeeld. Vond ik Te veel balverlies uh, heb ik ook laten. Maar oké, okay, twee doelpunten gescoord en dan ben, ik, dan ben je natuurlijk beslissend. En dat is, dat is het belangrijkste. een derde bij gekund. Had zeker een derde bij gekund. Uh, had zeker beter moeten doen. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik wou hem naar de tweede paal schieten. En uh, ik had hem ja, gewoon te veel gegeven. Waar zijn jullie nou niet tevreden over? Je wint met 3-0, wat moet er dan nog beter? Nou, ik ben ook tevreden. Ik ben ook tevreden met, met, uh, met qua resultaten en twee doelpunten gescoord. Uh, dat, dat, dat is heel belangrijk. Maar als je wel uh, kritisch moet zijn, dan, uh, dan had ik teveel uh, balverlies. En, en dat moet gewoon beter zijn. Want soms uh, krijg je niet twee mogelijkheden om te scoren. Dan moet je, dan moet je een goede wedstrijd spelen. Dus uh, vandaag was dat gelukkig niet het uh, geval. Maar uh, het kan wel zo zijn uh, een andere keer. Dus uh, dat moet beter worden. Het sneeuwt, het is min 5. Vorige week was je nog in Rio hè? met 35. Helemaal geen last van gehad? Uh, wel, een beetje, wel een beetje. Ik, ik adem er niet zo goed vandaag als, ik, als in Rio. Maar uh, ja, uh, niet, niet zoveel van gehad. Het was gewoon in de rust. Had ik een beetje, uh, ja, had ik een beetje last daarvan, maar niet meer. Zo'n zo eerste wedstrijd na de, na de winterstop, hè? Jullie kijken altijd naar jezelf. En toch, je ziet PSV verliezen. En Vitesse, D dit gaat wel lekker. Als het zo doorgaat, dan zijn jullie met carnaval. Zijn jullie al kampioen? Het <laughs> is wat overdreven, maar... is wat overdreven. Nee, het is een goede spelronde ge uh, geweest voor ons. Uh, dat zeker. En um, nu moeten we gewoon doorgaan. En, en het, is, uh, het is eigenlijk... Uh... Ja, het ligt aan ons, vind ik. Niet, uh, niet aan de andere teams. En uh, dat, is, dat is nu het belangrijkste. En als we gewoon zo doorgaan als vandaag, ja, dan, uh, dan komt het zeker goed. Maar we moeten natuurlijk werken. Elke, elke week heel hard werken en uh, ja, dan, dan weet ik ook zeker dat het goed komt. Verstandige woorden, hard werken elke week. Dan weet je zeker dat het goed komt, Victor Fischer van Ajax. We gaan het weer even hebben over het EK Short Track... waar Freek van der Wart dus toch uiteindelijk wel best wel verrassend... die Europese titel pakte en uit de schaduw stapte van Shinky Knecht... die dus tweede werd uiteindelijk en Niels Kerstold van der Wart... won de duizend meter en werd Europees allround kampioen. Dus uiteindelijk in totaal Edwin Cornelissen. Praat met hem. Europees kampioen, twee zegens op één dag. Uh, wanneer ben jij serieus gaan geloven in jouw titelkansen? Nou, ik ging het weekend in en dat ik gewoon de, de drie afstanden ergens een keer op het podium wilde staan. Vrijdag vierde, zaterdag vierde. En ik was zo gebrand om vandaag weer, die, uh, uh, die weer op het podium te gaan staan. En ik voelde me al de hele dag zo sterk. Terwijl ik nog wel ging, uh, elke rit was ik aan het sparen gewoon. Net tweede worden, niet te veel energie verspelen, want er komen nog zulke belangrijke ritten. Ook in de finale, rustig blijven, ontspannen, blijven schaatsen. En dan de laatste twee ronden, vanuit het schaatsen, die versnelling maken. En dat voelt dan zo lekker. Ja. Maar wat was het moment dat je dacht, hey, ik zou wel eens gewoon Europees kampioen kunnen worden? Nou, dat was eigenlijk pas uh, tijdens de drie kilometer. Want ik uh, stond wel vijf punten achter op Shinky. Maar meestal is de drie kilometer niet mijn sterkste ding. Maar en ik was ook na 15 ronden was ik echt helemaal kapot. Ik dacht, nou ik, ik, moet er nog, uh, ik moet er nog 13. Och, hoe, hoe ga ik dit doen? Maar toen bleef het stempo, tempo een beetje stilvallen. En toen begon ik weer een beetje op kracht te komen, ontspannen te schaatsen. En toen dacht ik, ja dit, dit kunnen we gaan doen. Als ik nu 5 punten voor Shinky eindig, dan, uh, dan heb ik hem. En ik zat achter Shinky, Ik maakte mijn actie. En de laatste ronde ja, was eigenlijk zo hard mogelijk naar die streep toe. Dit is zo ongelooflijk. Ik had niet van tevoren gedacht dat ik allround kampioen was. Ik wilde wel op een afstand, 1000 meter, 500 meter. Dat zijn altijd meer mijn specialiteiten. Zijn dat meer. En dan, ja, dat ik dan allround een 3 kilometer win, zelfs op een is uh, Ongelooflijk. Maar ja, je leek altijd toch een beetje in de schaduw te staan van, van Nieuws en Sienki. Ja, we zagen allemaal de progressie wel, maar ja, je was toch altijd de nummer 3. En nou, nu de nummer 1. Dat, dat is toch wel een hele, hele verandering. Nou ja, ik, uh, ik doe al de, een paar jaar doe ik zo mee. De ene keer haal ik een uh, betere uitslag dan hun en de ene keer weer niet. En ja, dan, dan liep het weer niet op EK's bijvoorbeeld. Oh, en like ja, Nu player laat player ik player gewoon player zien player. wat er wel uitkomt. Vooral vandaag. Gisteren en eergisteren was het ook weer het net niet. En vandaag was het gewoon echt wat ik kan. En uh, ja, daar ben ik ook gewoon trots op. Dat is wel echt short track, hè? Het kan in een dag helemaal anders zijn. Ja, maar de laatste dag op het EK zijn er uh, de meeste punten te verdienen. En die pak ik. Um, vervolgens komt die relay-finale nog. Ja, dan redden jullie het net niet tegen die Russen. Juist tegen die Russen, dat doet pijn. Ja, het doet wel pijn. Maar het zijn, ik denk dat het ook wel weer een goede les is. Voor, uh, want we hebben nu twee jaar op rij gewonnen. De derde had mooi geweest. Maar ik denk dat dit wel weer een hele goede les is. Ja, het doet heel erg pijn. Maar het is wel weer een hele goede les naar volgend jaar. En wat betekent die Europese titel voor jou, voor je ontwikkeling, voor waar je staat, voor wat je gaat doen? Nou, iedereen zegt wel, vorig jaar had ik nog geen EK-finale gehaald. Ja, je moet blij zijn met je vierde plek. Maar ik was gewoon niet blij met een vierde plek. Ik wou, ik baalde ervan, ik voelde dat er meer in zat. En ja, dat het nu gewoon uitkomt, ja, dat, dat is alleen maar een bevestiging. Freek van der Wart, de shortwekker. We gaan het hebben over veldrijden, de wereldbeker in hoge rijden... waar de winst bij de vrouwen dus ging naar Marianne Vos. En bij de mannen was er een mooie tweede plaats voor Lars van der Haar. Hij werd tweede achter de Tsjech, Martin Bina. Van der Haar, in gesprek met Gio Lippens. Lars, dit was een unieke kans. Ja, zeker. Uh, dichtbij gezeten. Maar uh, ja, ook ik maakte fouten. Dus uh, dat is jammer. Het is wel een bijzonder wereldbekerseizoen geweest. Hè? Je begint met een tweede plek en je eindigt met een tweede plek. Ja, eigenlijk had ik het zelf nog niet bekeken. En, uh, Klaas die is nou niet gestart. Uh, en dus ik stijg eigenlijk ook nog een plekje naar boven. Dus dat uh, is ook wel bijzonder. Kijk er nog eens even op terug: dit eerste seizoen bij de Elite. Ja, bijzonder. Uh, lang, zwaar. En, uh, Heel veel geleerd. En als ik dat op deze manier het wereldbekerseizoen kan afsluiten, is dat natuurlijk enorm mooi. Deze wedstrijd, ja, hard bevroren grond, dat was je wel gewend van afgelopen week, het Nederlands kampioenschap. Maar ook zo glibberig. Ja, kijk, nu is het niet meer zo hard bevroren. Hè? Ja, je zit er wel onder, maar uh, die sneeuw er bovenop, dat rijdt zoveel anders dan op het NK uh, bijvoorbeeld. En, uh, gisteren was het ook wel uh, ijs en, en hard bevroren, maar dan kon je het ijs nog zien. En hier is er overheen gesneeuwd. En, uh, ik heb dat nog nooit meegemaakt tijdens een wedstrijd sneeuw, dus dit was voor mij ook iets nieuws. Dus dat is, uh, is leuk om mee te maken, maar het was ook wel echt enorm lastig. En ja, je ziet de ijsplekken niet, dus het was ja, rijden en zien waar daar je uitkomt. Aan de andere kant, hè, de twee grote Belgische concurrenten, de twee concurrenten van elkaar, Powells en Albert, ze keken elkaar ook wel heel veel aan. Hè? Ja, dat was te verwachten. Ik wist van Niels ook uh, wel dat, dat het allemaal niet zo erg zou vinden als, de, als er iemand anders zou winnen. Die keek alleen maar naar Powell's. Die mocht niet winnen. Dat was, eigenlijk de, dat was eigenlijk de boodschap. Je had nog nooit op deze ondergrond gereden, laten we zeggen, de blubber sneeuw. Wat verwacht je nou van over twee weken? Want dat zou in Amerika ook maar eens zo weer kunnen zijn. Ja, ik weet niet. In Amerika verandert het echt elke dag. Dus ik kan er echt geen pijl op trekken. Ik hoop gewoon dat het uh, ja, of sneeuw of, uh, of, of hard is. En meer kan er ja, weet ik niet. Want op een snel parcours, dan weet jij zeker, dan kun je erbij zitten. Ja, ik denk dat ik vandaag ook wel weer iets bijzonders laat zien. Dus uh, ga ik het zeker proberen. Lars van der Haar, de topper in Engeland tussen Tottenham Hotspur... en Manchester United is inmiddels een klein half uurtje bezig. Het staat daar 0-1, Manchester Leidt. Door wie anders dan Robin van Persie? Topwedstrijd in Nederland was Ajax-Feyenoord. En Ronald Koeman zei het zelf. Ik moet het toch ook zeggen, al klinkt het hard... wij verloren toch ook wel door grote persoonlijke fouten... Ik zal daarbij gedoeld hebben op Joris Matthijsen... die afschuwelijk de fout inging bij de tweede goal van Fischer. Joris Matthijsen praat erover, maar eerst over de intentie... waarmee Feyenoord de wedstrijd inging. Je wil eigenlijk uh, voetballen net zoals dat je thuis doet... of misschien net zoals in je beste wedstrijden... probeer je natuurlijk ook bij Ajax uit uh, te realiseren. Nou ja, dat is uh, weer in een topwedstrijd niet gelukt. Is nou de simpele analyse individuele fouten... Feyenoord, verdediging klaar en daardoor 3-0? Niet alleen dat, denk ik. Niet alleen dat. Ik, we verdienen het ook niet op basis van, van ons eigen spel. Ik, dat was te weinig. En, ja, wat ik al zeg, wat, wat op, dikwijls op een training of in thuiswedstrijden... Of, of in sommige andere uitwedstrijden wel lukt, lukt... lukt in die topwedstrijden niet. Nou ja, dat... Het is een harde conclusie, maar is waar. Het gaat goed met jou in het algemeen. Je, je hebt die lijn weer naar boven en dan gebeurt dit, die 2-0. Je bent, je, je bent ervaren, hoe ga je daarmee om? Ja, ik, ik, dat leg je langs je neer, want je moet verder. De hoeveelste minuut was het? Dus je kan wel met de pakken neerzetten, maar dat, dat heeft geen zin. Ik heb gewoon mijn wedstrijdje gespeeld, denk ik. Ja, domme fout. Dat, kan, dat mag absoluut niet gebeuren. Maar ik denk dat de beelden voor zich spreken. Vind je dat je dat iemand van 33 meer mag verwijten of zo, dan, oh, dan, ja, ja. dan iemand van 20? Serieus? Ja, ja, Dat mag mij niet overkomen. Maar van andere kant mag dat iemand van 20 ook niet overkomen. En daar kun je verder niks aan verklaren. Die dingen <coughs> gebeuren, punt. Ja, het is me gelukkig nog niet zo vaak overkomen. Dus ja, die, die dingen gebeuren, ja. Fouten worden gemaakt in het voetbal, anders verhalen geen doelpunt. Het zijn clichés, maar dit soort uh, fouten mag, uh, mag, niet, uh, mag mij niet overkomen. Je verliest met 3-0 geloof ik in Eindhoven en ook in Enschede en nu in Amsterdam. Dan ging het zo lekker, maar eigenlijk ben je geen titelkandidaat dan, of wel? Nee, op dit moment niet. Nee, zeker niet. Dat klopt, ja, je, je verliest die drie wedstrijden. Vitesse uitverliezen we dan ook, maar dat was onterecht. En, uh, maar toch hè, ben ik ervan overtuigd dat we zonder die punten ook bovendien kunnen meedraaien. Radio 1, het NOS Journaal. Al 6 zes geweest straks alles over de sneeuw. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Ja, toch ook al met sneeuw. Want ook morgen geldt op het spoor een aangepaste dienstregeling. NS en ProRail hebben dat besloten vanwege de aanhoudende sneeuwval. Volgens de spoorbedrijven zijn de treindiensten de afgelopen week... door de aanpassingen beter beheersbaar gebleven. Maar op dit moment zijn er wel een aantal wisselstoringen.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 En dan in Amsterdam Arena is in de slotfase van de voetbalklassieker Ajax-Feyenoord consternatie ontstaan door een gat in het dak. Door een onbekende oorzaak brak er een glasplaat. Er was een harde knal te horen en er viel sneeuw naar beneden. Sneeuw kwam onder meer terecht op de reservebank van Ajax. Mogelijk is de glasplaat bezweken onder het gewicht van de sneeuw die erop lag. Dat wordt nog onderzocht. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Marco Verhoef. En we gaan naadloos verder met de sneeuw. Um, de KNMI heeft code oranje. Dat is een waarschuwing voor extreem weer uitgebreid. Eigenlijk geldt die voor heel Nederland... met uitzondering van Zeeland, Zuid-Holland en Overijssel. In het zuidoosten van het land is dat met name het geval door ijzel. Dan kan het spek en spek glad zijn. En in het noorden van het land is uh, de waarschuwing uh, is die wat voor uh, driftsneeuw. Dat betekent veel wind en sneeuwval... waardoor de sneeuwduinen kunnen ontstaan. En dat kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Het blijft vriezen vannacht, gemiddeld zo rond de min 4. Dat is ook nu de temperatuur. Morgen loopt het kwik op tot net iets onder het vriespunt. Het blijft dus op de meeste plaatsen vriezen. En het blijft ook nog wel wat sneeuwen, met name in de noordelijke helft van het land. Ook in het zuiden zal het niet helemaal droog zijn. Maar in het zuiden kan wel de zon af en toe doorbreken. Dan dinsdag nog een enkele sneeuwbui. Daarna weer drie droge dagen met geregeld zon. Temperaturen blijven laag. Overdag is het min 2 of min 3. En in de nacht liggen de temperaturen dik onder de min 5. Awb verkeersinformatie. Door de sneeuw rijdt het verkeer op veel snelwegen langzaam. Vooral in de Randstad en het midden van het land. In totaal staat er 50 kilometer file. De files met de meeste verdraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knopend maar de berg, 7 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor hoogmaalde 6. De A6 en Meloord-Lelystad is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden, die duren nog tot 6 uur. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid en Oost staat het in beide richtingen stil. En in Limburg is de A73 Roermond richting Venlo dicht tussen Linnen en Roermond Oost. En dat komt er een ongeluk. De laatste 25 minuten op deze zondag. Het is rust bij Rode JC, NEC, 1 0 Straks alles andere ook over ons vaderlandse voetbal. Maar in het buitenland werd het natuurlijk ook lekker gespeeld. In Engeland is koploper Manchester United een goed half uur bezig aan het duel... met de nummer 4 Tottenham Hotspur. Het staat daar 0-1, goal van Robin van Persie. En als United wint, dan is het verschil met Manchester City weer 7 punten. De Arsenal boekte een eenvoudige 2-0 zege op Fulham. David Silva scoorde twee keer tegen de ploeg van Martin Jol. Vanmiddag hadden we ook nog een topper tussen de nummer 3 Chelsea en de nummer 6 Arsenal en het elftal van manager Rafael Benitez. Chelsea dus 7 4 op Stamford Bridge met 2-1. Chelsea sloeg al in het eerste kwartier toe met doelpunten van Juan Mata en Frank Lampard uit een strafschop. Theo Walcott bracht Arsenal nog wel terug tot 2-1, maar daar bleef het ook bij. Chelsea blijft daardoor enigszins in het spoor van de topclubs uit Manchester. En Jonathan de Guzman was weer belangrijk voor Swansea City. Hank Feyenoord scoorde twee keer tegen Stoke City. Swansea won uiteindelijk met 3-1 en de ploeg uit Wales staat nu negende gaan we naar Italië, waar de koploper Juve profiteerde van het puntverlies van de concurrentie... dus een goed weekend beleefde. Zelf wonnen ze namelijk met 4-0 van Udinese, onder andere door twee doelpunten van Pogba. En de nummer 2 Napoli verspelde punten, speelde 1-1 gelijk bij Fiorentina. Wie scoorde er voor Napoli? Altijd wint u dan met Edinson Cavani, want die zorgde voor de treffers... zijn honderdste overigens alweer in de Serie A. De nummer 3 Lazio speelde ook gelijk 2-2 bij Palermo. En Lazio en Napoli staan nu op vijf punten van koploper Juventus. De nummer 4 Inter komt vandaag. De avond nog in actie tegen AS Roma. Stadgenoot AC Milan krabbelt langzaam over en 2-1. Wonnen ze nu van Bologna, tweede doelpunten van Pazzini. En ze staan nu zesde in de Serie A. Arjen Robben keerde terug bij Bayern München tegen het Promovendus Greuter Fjord. Dan speelde hij zijn eerste officiële wedstrijd sinds hij half november geblesseerd raakte... tijdens de Interland tegen Duitsland. van Robben scoorde niet, maar Bayern won wel met 2-0. Beide kwamen van de Kroaat Mandzukic. Bayern kwam vandaag alweer eh, opnieuw in actie... want de ploeg speelde een benefietwedstrijd tegen Alemania Agen. Die club zit in grote financiële problemen en kan alle hulp gebruiken. Bayern won met 5-2 en ditmaal scoorde Rober wel, zelfs twee keer. Bayern Leverkusen blijft dankzij een 3-in overwinning op Eindracht Frankfurt... de naaste belager van Bayern München. Ook de nummer 3 Borussia Dortmund maakte geen fout. Op bezoek bij Werder Bremen werd het liefst 5-0. En ook bij Schalke werd het een doelpunt te verstijden. De nummer 5 van de Bundesliga was met 5-4 te sterk voor Hannover 96. En dan in Spanje liep Barcelona namelijk tegen de eerste en vaak ook zo zeldzame competitie nederlaag aan. Door een doelpunt in blessuretijd wist Real Sociedad met 3-2 te winnen van de koploper. Barça speelde het laatste half uur met 10 man nadat Piquet zijn tweede gele kaart had gekregen. Barça stond op dat moment nog 2-1 voor. Het had al snel een 2-0 voorsprong genomen. maar Uiteindelijk werd het dus 3-2 voor Real Sociedad. De club van coach Villanova gaat nog wel soeverein aan kop in de Spaanse competitie. 55 punten uit 20 duels. Atletico de Real Madrid kan de achterstand verkleinen tot 8 punten. Moet er thuis gewonnen worden van Levante. En Real Madrid, ver ver achterop geraakt. Komt ook in actie. De nummer 3 gaat op bezoek bij Valencia. En in België werden twee wedstrijden afgelast vanwege hevige sneeuwval. De derby van Brugge tussen Cercle en Club. En de topwedstrijd tussen koploper Anderlecht en de nummer 2 Zultenwaardigem. De Belgische Voetbalbond gaat op zoek naar nieuwe data voor deze wedstrijden. En de nummer 3 Loker kwam gisteren wel in actie. De uitwedstrijd tegen oud Heverlee Leuven werd met 6-2 gewonnen. Gaan we weer kijken in de Nederlandse competitie Roda, JC en EC. Want daar wordt gewoon gevoetbald, Frank Wielaert, hè? Ja, althans, er wordt een serieuze poging gedaan tot voetballen. 1-0 voor Rodië C. Een hele snelle goal in de wedstrijd. We zijn inmiddels alweer twee minuten onderweg in de tweede helft. Met dezelfde 22 die aan de wedstrijd zijn begonnen. Het spelbeeld is hetzelfde. NEC moet aanvallen. NEC wil ook wel aanvallen. En Roda leunt achterover nu met Courtois in balbezit. En Bonifacia die de bal wel zou willen hebben. Maar ik denk dat Courtois toch... Nee, hij gaat niet kiezen voor de lange bal. Hij gaat uiteindelijk toch Bonifacia inspelen. In de achterste linie uh, passeert hij dan daar heel gemakkelijk eigenlijk Rex. Je ziet wel met Bonifacia... Voor 2,5 jaar uh, aangetrokken van uh, Ajax. Hij heeft uh, het eerste half jaar in ieder geval gehuurd. En daarna een contract voor 2 jaar voor Bonifacia. Hij voegt wel het een en ander toe hoor, aan dit rode AC Dat sowieso natuurlijk niet zo'n slecht elftal heeft als de positie waar ze staan op de ranglijst aan zou uh, geven op dit moment. Maar uh, hij heeft veel voetballend vermogen vanuit uh, die positie. Kort voor de verdediging waar hij vandaan voetbalt. En daar kan hij wel het een en ander toevoegen. Als Roda de bal heeft. En dat is niet zo gek vaak uh, het geval. Lebedinski wordt ondersteboven gelopen door Smos. Het mag door. Assistent scheidsrechter houdt uh, zijn vlag naar beneden. En Roda levert daarna onmiddellijk de bal in bij uh, NEC. Maar ook Platje kan de bal niet onder controle krijgen met uh, de borst. Jaagt dan wel vervolgens door om hem weer terug te krijgen. Flederes laat zich de bal niet zomaar afpakken. Huppert dan met de voorzet richting de 2. De paal. Daar is niemand, want uh, Malky en Lebedinsky kwamen allebei naar de eerste paal toe. En dus kan Breuer uitverdedigen. Hij uh, steekt zelf maar zijn hele eigen helft over. In afwachting van iemand die graag de bal zou willen hebben. Voor komt hem halen, maar uh, Breuer kiest voor de moeilijke oplossing in de richting van Rieks. Oh, een hele late tackle met gestrekt been bij de zijlijn op uh, Wielaard. En de Deen biedt onmiddellijk zijn excuses aan. Het is geen harde tackle, maar wel laat ingezet. En hij verdient de gele kaart die hij gaat krijgen van Bas Nijhuis. Absoluut. Want die tackle veel te laat ingezet. Hij ziet ook al wel dat Wilaard de bal wil wegspelen. en Dan zie ik in de herhaling dat hij met zijn gestrekte been uiteindelijk niet eens wielaard raakt. Het is het been dat eigenlijk achter hem blijft hangen. Waarmee hij de Achillespezen van de verdediger van Rodi C. ondersteboven kegelt. En daarmee Rodi c een vrije trap verdient. Rex dus een gele kaart. NEC 1-0 achter. Diep in Limburg in Kerkrade. We gaan het hebben over Short Week, want de Nederlandse vrouwen hebben in Zweden hun Europese titel op de aflossing geprolongeerd. Edwin Cornelissen praat erover met de Gouden Vrouwen, Lara van Ruiven, de zusjes Sanne en Jara van Kerkhoff en natuurlijk Jorien Termos. Vooraf leek het eigenlijk dat de dames uh, de moeilijkste opgave hadden, voorafgaand aan het EK, om de relay te winnen. En dit is toch gelukt? Ja zeker, we, gewoon, we zijn koel cool gebleven in de rit en uh, langzaam hebben een keer een plekje opgeschoven en uh, uiteindelijk naar de winst. Waarbij jullie Jara misschien het voordeel hadden dat een aantal grote concurrenten ontbraken in die finale? Ja, dat zou een voordeel kunnen zijn. Ze hadden natuurlijk goede slotrijders, dus uh, dat mis je dan. Maar ja, uiteindelijk hebben ze zelf verslagen. En uh, ja, je doet het toch zelf, dus ja, dat is het voordeel. Want hoeveel spanning zat er toch op, Sanne? Ja, best wel veel. Um... Je bent natuurlijk al twee keer Europese kampioen en die titel wil je prolongeren voor de derde keer. Dus je bent wel, eh, wel zenuwachtig. Ja. En er hing veel vanaf hè? A-status? Ja, ja, er komt natuurlijk niet alleen een medaille of een titel bij kijken, maar daar hangt veel meer vanaf. Uh, maar ja, dat is de kunst om cool te blijven en het af te maken. Een ja. speciale rol weggelegd natuurlijk voor Lara van Ruiven, de nieuwkomer eigenlijk in de relayploeg. Die dus voor het eerst inderdaad Europese kampioen wordt. Ja, voor het eerst. Ik was ook echt super zenuwachtig, maar ik ben echt zo blij dat het is gelukt. Want vooraf zei jij, het is nog best wel lastig om de plek van Anita van Doorn in te nemen. Zo'n vaste waarde in die ploeg. Hoe is het uiteindelijk bevallen? Ja, uiteindelijk nu natuurlijk goed, maar zij hadden titel te verdedigen. En voor mij was het de eerste keer dat ik het EK überhaupt reed. Dus dat bracht wel heel veel druk met zich mee, maar ik ben blij dat het gelukt is. En je was eerder natuurlijk betrokken bij een valpartij, dus toen zag het er even wat minder florissant uit. Ja, dat was wat minder, uh, wat minder fijn, maar uh, vandaag goed uh, opgelet en uh, dat we niet weer zou overkomen. Ja. Dat is dus de derde titel op een rij, Jorien. Welke is de mooiste eigenlijk? Nou, ik denk allemaal is het mooiste. En hoe vaak je hem achter elkaar wint, hoe mooi het is, denk ik. Want zegt dit wel iets over ja, hoe dominant Nederland eigenlijk is op de relay? Nou ja, je wint niet, niet voor niets drie keer, dus misschien wel. Ja, uh, ja jij hebt het ook steeds gezegd, hè, Sanne. Het gaat om die titel te verdedigen. Dat is dus de missie geweest. Hoe groot was de vreugde dit keer? Ja, wel echt, uh, ja, echt heel blij. En ook voor jullie misschien wel een fijne bevestiging, dat het dus ook zonder Anita kan. Ja, het is natuurlijk een, een andere weg en uh, ja, een nieuwe route die we zijn ingeslagen. Maar uh, ja, we pakken het goed op en Lara pakt het goed op. En zo blijven we groeien, blijven we beter worden en uh, hopen we dit zeker weer vast te houden. Juist, goud dus voor de Nederlandse vrouwen daar in Zweden. De mannen slaagden er niet in om hun uh, Europese titel te prolongeren. Nederland werd uiteindelijk tweede achter Rusland. Oh, fighter what I want to be. Catching dreams to find out what they mean. Twisting round choices drive me mad. Shaking lang was er de liedzangeres van Room 11, Schradinova, Janne Schraa en haar nieuwe single Hold On To. Roda, JC, NEC en Roda zal het heel, heel graag vasthouden van Rilard. Ja, maar uh, dan moeten ze toch iets beter hun best doen... of NEC moet iets beter zijn best doen om de kansen die ze krijgen te verzilveren. Dat is eigenlijk uh, toch vooral het verhaal. De laatste kans is uh, 30 tellen geleden opgebouwd vanaf de linkerkant door Rex... Het is Van der Velde die, het, die uiteindelijk de bal breed legt voor uh, voor. Maar die komt dan net, nou ja, wat is het? Een centimeter of tien tekort kort om uiteindelijk het laatste tikje te geven voor het lege doel. Want Courtois was al verslagen. Na 55 minuten staat Roda nog altijd met 1-0 voor. Omdat NEC de kansen die het krijgt niet eens tussen de palen krijgt. Dus Courtois ook nog niet serieus in de problemen geweest in dit duel. In de, in, behalve dan die ene standaard situatie met uh, Van Eijden. Nu een bal zomaar over de zijlijn geschoten door. Uh, Biemans hupperts kan er net niet bij om hem binnen te houden. Amieu mag ingooien voor NEC. Doet dat in de richting van uh, Koolwijk. NEC probeert wel te voetballen. Probeert ook het tempo wat hoger te houden dan dat het voorrust was. Om uh, zo wat uh, meer problemen te verzorgen bij uh, Roda achterin. En op het moment dat ik zeg dat het tempo hoog is. Dan zakt het tempo onmiddellijk naar het nulpunt. Want Van Eijden kan de bal nergens kwijt. Uiteindelijk via Amieu de bal over de zijlijn. En dan kan Roda weer eens eventjes balbezit hebben. Dat heeft het nog niet zo gek veel gehad in dit duel. Montaigne geniet er ook even van. Mag die bal lang in zijn handen houden. En doet het ook zo lang als hij kan. Probeert dan heel ver in te gooien in de richting van Malki. Daar gaat de bal overheen. Kan de NEC weer van de goal afkomen. Amieu nu de bal laag gehouden. En in de voeten van uh, uh, Platje gespeeld. Die levert hem dan weer in bij een tegenstander. En dan is het aan Roda om van de goal af te komen. Tamata met de, de typische lange bal. Die we van Roda kennen als ze in balbezit zijn. Opbouwen hoeft niet over. Het middenveld Dat kan ook gewoon met een lange haal naar voren. En in dit geval Lebedinsky die het duel verliest. En dus NEC met de overname. Breuer het inspelen van Van der Velden. Bal breed naar voor. Die legt hem in één keer achter de verdediging van Roda. Dat was tenminste de bedoeling. Maar Villa doet een paar passen achteruit. Kopt de bal dan weer terug. En levert hem dan in bij NEC. Maar hetzelfde doet Smofs dan. En die krijgt hem met dezelfde vaart weer terug. Roda komt totaal niet aan voetballen toe. En NEC komt te weinig aan het creëren van kansen toe. Dat is een beetje het verhaal van deze wedstrijd in het notendop. Na een klein uur voetballen bij Roda NEC. 1-0 voor de thuisploeg. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met de klassieke Ajax tegen Feyenoord werd 3-0. Bij de rust stonden nog 2-0 door twee goals van Victor Fischer. En de derde werd gemaakt door de Jong. Lex Immers miste een penalty voor Feyenoord. En Ajax ziet Ricardo van Rijn, kreeg twee keer geel... en moest dus het veld voortijdig verlaten. Eerst maar eens de verliezende trainer, Ronald Koeman. Hij vond de nederlaag onnodig hoog. Nou Je verliest uh, omdat je in het voetbal, vind ik... ten opzichte van Ajax, uh, niet de rust en... Uh...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 Dan ben ik ook met de eens, Kees, op dit niveau mag je niet zo'n terugspeelbal uh, geven. Maar de eerste goal is natuurlijk een fantastische uh, aanval, denk ik. Er goed ingeleid door uh, Niklas Moijs een fantastische loopactie. Ja, en dan als je op 18-jarige geleden zo koelbloedig cool blijft. Uh, een groot compliment. Ja, compliment voor de man of the match, Victor Fischer. De deen was tevreden, maar ook weer een beetje kritisch over zichzelf. Nou, ik ben ook tevreden. Ik ben ook tevreden met qua resultaten en twee doelpunten Gescoord. Dat is heel belangrijk. Maar als je wel kritisch moet zijn, dan had ik te veel balverlies. En dat moet gewoon beter zijn, want soms krijg je niet twee mogelijkheden om te scoren. En Dan moet je een goede wedstrijd spelen. Dus vandaag was dat gelukkig niet het geval. Maar het kan wel zo zijn een andere keer. Dus dat moet beter worden. Een van de goals van Ajax werd ingeleid door een fout van Feyenoord-verdediger Joris Matthijssen. Voor de routinier was dat even slikken. Ja, ik, ik, dat leg je langs je neer, want je moet verder. De hoeveelste minuut was het. Dus je kan wel met uh, de pakken neerzitten, maar dat, dat heeft geen zin. Ik heb gewoon mijn wedstrijdje gespeeld, denk ik. Ja, domme fout. Dat, kan, uh, dat mag absoluut niet gebeuren, maar ik denk dat de beelden voor zich spreken. Kijken dus vanavond FC Groningen, FC Utrecht 0-2-0-0. Dus Gerrand uit een strafschop 0-1. En Van der Hoorn 0-2. En Utrecht heeft dus bij de hervatting van de competitie de lijn van de succesvolle eerste competitiehelft gewoon doorgetrokken. En de overwinning bij Groningen was dus opnieuw winst ook in een uitwedstrijd. Utrecht-coach Jan Wouters. We hebben er met name op gewezen dat we, of we nou uit of thuis spelen, dat we hetzelfde spel willen spelen. En uh, niet afhankelijk van, van de tegenstander waar we tegen spelen, maar gewoon proberen. Uh, ons eigen ding te doen zoals we graag willen voetballen. En dat proberen we nu uit en thuis. En ja, dat het uit ook uh, goed uitpakt is, is mooi meegenomen. Jan Wouters, die dus tevreden kan zijn. Het was over zijn honderdste wedstrijd in de visie als coach. Hij kan tevreden zijn hoe zijn ploeg uit de winterstop is gekomen. Robert Maaskant, de trainer van Groningen, kan dat... Denk ik niet. We scoren te weinig. Kijk, we zijn... Uh, maar dan moet je de, de statistieken erop na gaan, uh, gaan pluizen. Maar wij zijn niet de ploeg die, die het minst op doel schiet. Of de, die het minste kansen creëert. Maar we, ja, we scoren relatief heel weinig. Ik dacht dat we 18 goals gemaakt hebben. Ja, dat is te weinig voor een, voor een middenmotor. Maar het is niet, we verliezen nu van Utrecht. Op een wat ongelukkige manier vind ik. En dat wil niet zeggen dat we volgende week of die week daarna niet gewoon er staan. Willem II tegen Adel Den Haag werd 1-1. Bij de rust 0-1 door een goal van Kevin Jans. Het werd uiteindelijk 1-1 door Hans Mulder. Het gelijkspel leverde het Tilburgers een belangrijk punt op in de strijd tegen degradatie. Volgens doelpuntenmaker Mulder had er wel meer ingezeten. Ja, van mijn gevoel wel. Ik denk uh, voor iedereen. Uh, als je ziet uh, wat Adel creëerde, helemaal niks eigenlijk. En, uh, we zetten ze gelijk onder druk over elke bal. En uh, ja, wat ik net al zeg, als de afwerking goed is, dan, uh, dan sta je hier met drie punten. Maar helaas. Volgens de coach van Ado, Maurice Stijn, gaf zijn ploeg het vooral na rust uit handen. Ik denk met name in de beginfase denk ook dat we de tweede helft uh, ook weer goed aan de wedstrijd beginnen. En ik denk dat we met name in de beginfase de wedstrijd daar moeten beslissen. Onzuiver in de aannames in de eindfase, onzuiver in de pasing in de eindfase. Ja, dan blijft het maar 1-0. Uh, terwijl ik vind dat wij uh, zeker de eerste helft een veel betere ploeg waren. Vo ook voetballend gezien op zo'n moeilijk veld. Dan naar de wedstrijd die nu die nog bezig is. Rode EC tegen NEC Frank Wielaert. Uh, voor wat het waard is, NSC wordt langzaam maar zeker wat dreigender voor de goal van uh, Roda JC. Maar moet nog wel kansen creëren na een dikke uur voetballen. 1-0 voor Roda, nog altijd een voorzet van Amieu, die bovenop de lat dwarrelt, hebben we gezien. Een buitenspel momentje van Platje, dat was echt uh, kantjeboord. En anders had hij zo alleen richting Korto kunnen gaan. En dat zijn de momenten waar NEC het van moet hebben. Het wedstrijdbeeld is al eigenlijk een uur lang hetzelfde. Sinds de goal van Malki in de allereerste minuut van de wedstrijd is NEC aan het voetballen. En rode aan het verdedigen. En aan het hopen dat ze die drie punten binnenslepen. Waarmee ze weer over nak heen gaan dat gisteren won tegen concurrent VVV. Die drie ploegen met Willem II moeten natuurlijk onderin uitzoeken wie er gaat degraderen. Nu Zwolle. Uh, dit weekend uh, drie punten heeft gepakt. Onverwachts tegen PSV zijn die voorlopig eventjes uit beeld verdwenen. Een klein beetje uit beeld verdwenen. Nu Amieu aan de linkerkant voor NEC met uh, Rex. Rex die, oh, die krijgt een tik van achteren van uh, Bonifacia. Daar krijgt NEC dus de vrije trap. Bonifacia vindt dat hij niks gedaan heeft. Maar uh, hij is te laat en tikt uh, de Deen op zijn Achillespeze. Dus is de vrije trap terecht. Het is geen harde overtreding. Het is ook niet echt gemeen. Maar de vrije trap. Is wel logisch. De vrije trap die genomen gaat worden door Van der Velde En de standaard situaties daar is NEC nog wel eens gevaarlijk uit geworden. Richting de penaltystip gaat de bal van Eijden kopt. En dan wordt hij weggekopt achterin door de loge. Half half. Van Eijden pikt dan nog een keer op. Komt hij nog tot een schot? Nee dat niet. Nog een vrije trap voor NEC na 64 minuten voetballen. En de 1-0 voorsprong voor Rona. We gaan terug naar het overzicht. We komen bij de wedstrijden van gisteren. Herenveen was al na één minuut verslagen. en Dat bleek ook de eindstand door Herakles Almelo. Herenveen Herakles 0-1. Twente, uh, ja, zou toch gewoon moeten winnen werken? Lukken we niet frustrations, hè? De coach 0-0 tegen RKC Waalwijk. Nak door een hele late, late treffer. Belangrijke punten thuis tegen Venlo 1-0. En AZ met een ouderwetse tweede helft met drie keer elten door. Gingen ze over Vitesse heen, werd 4-1. En vrijdag was natuurlijk de grootste sensatie van deze ronde. PSV, de trotse koploper uit Eindhoven verloor thuis met een rode kaart voor Pieters PSV Pek Zwolle 1-3. Trent is koploper, 41 punten uit 19 wedstrijden. PSV heeft 40 uit 19 en Ajax heeft nu ook 40 punten uit 19 wedstrijden. Vierde Feyenoord met 37 uit 19 en vijfde staat Vitesse met 35 punten uit 19 duels. De situatie onderin: 15e de NAC Breda met 17 uit 19, 16e staat Roda met 15 uit 18 wedstrijden. Zouden dus ze op 18 punten kunnen komen? 17e VVV 15 uit 19 en hekker sluit er nog steeds. Willem II 13 punten uit 19 wedstrijden. En nog met z'n tweeën gezongen ook Sam en Dave Soulman. De Duitse bopsleer Maximilian Arndt heeft in Ischel zijn Europese titel in de viermansbob geprolongeerd. Edwin van Kalker kon geen rol van betekenis spelen. De Nederlandse slee eindigde als twaalf. 12. De twaalfde vorig jaar werd van Kalker nog zevende op het EK. En de wedstrijd in Oostenrijk gold ook als een wereldbekerwedstrijd. En daarin eindigde de Nederlandse Bob als dertiende. Daarmee nou, komen we aan het einde van vier uur langs de lijn op deze zondagmiddag. De wedstrijd Rode JC en EC loopt nog. Het staat daar dus 1-0 door een doelpunt van Malky al heel snel gescoord. En eh, dat het vervolg daarvan krijgt u zo in het Radio 1-journaal. En natuurlijk daarna bij de collega's van Studio Itzerda. En Roda komt zojuist op een 2-0 voorsprong. Zeg ik je nog even bij tegen NEC. Meer langs de lijn is er vanavond om 10 uur met Jeroen Stompost. Fijne avond. Vanavond in de TV-show. Koos van den Akker. Excentrieke Nederlander. Grote naam in Amerika. Noemt zichzelf naister. Beroemd heten zweren bij zijn ontwerpen. Over hoe zijn imperium totaal instortte. Verder Anita Witsier. Over jeugdliefdes en hoe het tientallen jaren na de opnames afliep... met een zeer opmerkelijk Spaans-Nederlands duo. Dat en meer in de tv-show vanavond na de reunie Nederland 1. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. Gevestigd in Zijst.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 Richting Pelle, Martin het is, te見, daar is de Ja, goedemiddag. Ik kom even naar uw televisie kijken. Naar mijn televisie kijken? Ja. Oh, er is helemaal niks mis mee. En het is zondag. Ja, daarom dacht ik. Uh... Er is een makkelijkere manier om de Eredivisie te volgen. Neem nu Eredivisie Live en kijk alle wedstrijden rechtstreeks op je tv, online of mobiel. Ga naar Eredivisie voor een uniek aanbod.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 Dit is Radio 1.